5 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal Een man die gisteren een bloedbad aanrichtte in het gemeentehuis in Virginia Beach in de VS bleek over een toegangspasje te beschikken. De man van 40 was gemeentemedewerker van de afdeling openbare werken. En met zijn pasje kon hij in de kantoren en vergaderzalen van het gemeentehuis komen. Daar liep hij om een uur of vier s middags lokale tijd binnen en schoot willekeurig mensen neer. Twaalf mensen kwamen om het leven, vier mensen raakten gewond. Over zijn motief is niets bekend. In Bosnië zijn bij een brand in een opvangcomplex voor migranten... zeker 32 mensen gewond geraakt. In het gebouw zaten ongeveer 500 migranten in de tijdelijke opvang. Vele van de slachtoffers hadden niet alleen brandwonden, maar ook botbreuken... omdat ze in paniek uit het raam sprongen. Lokale media melden dat het vuur is veroorzaakt door menselijke nalatigheid. De politie en de brandweer doen onderzoek. Dit jaar kwamen zo'n 6000 migranten naar Bosnië omdat het morgen erg warm lijkt te worden... is een aantal evenementen uit voorzorg afgelast. De twintigste editie van de Maas- en Waalmarathon... gaat bijvoorbeeld niet door. En de Mooi ruine Run in Drenthe evenmin. Andere wedstrijden stellen vervroegde starttijden in... en zorgen voor extra waterposten. Ook festivals houden rekening met het warme weer. Best Kept Secret in Hilvarenbeek bijvoorbeeld... staat voor deze gelegenheid toe... dat bezoekers eigen flesjes water meenemen. Morgen worden niet alleen hoge temperaturen verwacht... maar ook uitzonder hoge zonkracht van 7 of 8. Het weer. Het is vandaag ook al warm. Net, dat is even voor half 5, was de temperatuur in de beeld 25,0 graden. En daarmee is vandaag de eerste officiële zomerse dag. Er zijn plaatsen in het land waar de temperatuur is opgelopen tot 27 graden. Morgen kan het plaatselijk 32 graden worden. En er is weer volop zon en in de avond valt mogelijk een bui. Na twee weken wordt het wisselvallig en er liggen temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland natuurlijk vooral vertraging ten zuiden van Amsterdam door de werkzaamheden op de A10 Zuid en op de A4. Op die A4 van Den Haag naar Amsterdam loopt het vast tussen knooppunt De Hoek en Bodewerdorp, 20 minuten vertraging. A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Dorp en Amstelveen-Oost 9 kilometer. Dat is een vertraging 10 minuten. En op de A200 van Haarlem naar Amsterdam, daar staat voor de aansluiting met de A10 2 kilometer. Vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Hij bij ZFM Entertainment for You... vanaf de tolweg Tina En dat allemaal op die met 904.5 op de kabel en natuurlijk op de tv-krant. En ja, te gast hebben we hier Edwin Kajou. Edwin, hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag, je bent er weer. Nou. Ja, dat is weer even geleden. Ja, uh, maar ik uh, zit er alsof ik nog niet weg ben geweest. Ja, zo is het. Hey, uh, ja, je hebt het in ieder geval het lekkere weer meegenomen... Zeker, ja, we zitten ja. aan de kust, hè? dus dat is hetzelfde uh, ja. als bij ons Daarom, in Nederland. Ja, dus. Hey, en. Ja, ik, ik, ik ga, uh, je hebt een nieuwe single uitgebracht. Hele, hele ho. Ja, geproduceerd en. door uh, Emiel Hartkamp. Ja. Weer een nieuwe. Die kennen we allemaal. Ja, van wie, hè? Van, ja, wie? Ja. van wie? Ja, ja, de, van. van de, Fansje Bouwer. De, de, daar, komen, daar komen we nog op terug. Ja, ja. ja <laughs> Want ja. er zijn natuurlijk een heleboel. Uh, ja, nummers voor, de, voor verschillende zangers uh, waar die van geschreven heb En uh, ja. Waaronder ook voor jou natuurlijk. Uh, nou weet ik niet, uh, alle nummers uh, geschreven zijn door, uh, door Emiel. Maar in ieder geval, ik heb hier eentje voor me staan. Uh, laat iedereen. Ja, die is nou net door Martin Sterk uitgebracht. Maakt niet uit, ja, maakt niet uit. Je moet ergens beginnen. Ja. En Martin Sterk is ook een heel goede producer. Dus uh, ja, dat is uh, even kijken mijn derde nummer van uh, Martin Sterk. Ja, dat is uh, even kijken uit uh, 2015. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Hey, en uh, ja, wat, wat, wat kun je daarover vertellen? Uh, laat iedereen... Hoe ben je op het idee gekomen? Of hoe zijn jullie op het idee gekomen? Uh, ja, nou, de muziek... Ik heb gezegd, Martin, ik, ik heb uh, vroeger trompet gespeeld. Dus ik wou er eigenlijk wel een beetje uh, muziek achter. Een beetje harmonie. Ja. En daar heb je goed naar geluisterd. Uh, het is een uh, lekkere meelopen nummer. Meestamper. Uh, de clip is opgenomen in uh, Goede Reden. En, uh, dat, uh, goede Reden is, uh, is bij een goede overvlakte, toch? Uh, de ah. hollandse eilanden, ja. Ah, ja, ja. En uh, ja, de, uh, aan de deuren gebeld of iedereen in de auto wil, wil zetten. Want, uh, ik wou lege straatjes hebben in mijn clip. Ja. Het is ook uh, het dorp waar ook uh, uh, op hoofd van zegen is opgenomen de film. Oké, okay, ja, met, uh, met Danny de Munk. Ja, ja, ja. klopt. Hey, uh, ik denk dat we maar eventjes gaan luisteren. Ja. Ja, laat iedereen. Edwin kan jou. Zelf bemoeien, laat iedereen zijn eigen gang maar gaan. Wordt er gekletst, is het over het oude koeien. Verhalen die nooit in de kranten zullen staan. Wat kan het mij nou schelen? Laat ze lekker praten, want ik leef mijn leventje zoals ik dat wil. Gehoord over die gekke buren. Over het lichtje van mijn allerbeste vriend. Het liefste zou men in je huis je gluren. Maar weet elk mens die krijgt wat hij verdient. Kom lieve mensen, kijk gewoon eens in de spiegel. Want daar heb je je handen vol aan, dat is een feit.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 Het in het leven niet voor het zeggen Ach, je geuren om, wordt er dus steeds gepraat Maar wat men ook over je zou bedenken Dat jij er al heel ver boven staat Kom lieve mensen, kijk gewoon eens in de spiegel Want daar heb je je handen vol aan, dat is een feit Oh, laat iedereen zich met zichzelf vermoeien. Laat iedereen zijn eigen gang wat gaan. Wordt er geklets, is het over oude koeien Verhalen die nooit in de kranten zullen staan. Wat kan het mij nou dat Dat ze lekker praten. Want ik leef mijn leventje zoals ik dat wil. Ja, klopt. Ja. <laughs> ja, ik wacht netjes op mijn beurt. Hè. Ik kan moeilijk nee, ja. je nee, nemen nee, nee maar goed. Nee. ja Vond je ervan? Gezellig hè? Ja, Het is een gezellig hè? nummer. Ik bedoel, zeker met de tieren. Lekker. Ja. En dan heb ik nog wel een ander nummer. Dat is eigenlijk van, van een jaar later. En dat heet Prima. Ja. Die is dan na drie nummers opgenomen te hebben bij Martin Sterke. Ja. Heb ik dan de, de stap genomen naar Emiel Hartkamp. En daar is dit nummer wel doorgeschreven, ja, prima. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dan, uh, dan hoor je gelijk een, een, een, een ander sausje, zeg maar. maar ja, ja, ja. Die gaat anders tekeer met, met, met zijn cultuur ja. en zo. Ja, dat is een andere sound eigenlijk. Ja, ja. klopt. En, en prima? Uh, nou, ja. uh, Emiel zag dat ik wel uh, goed in mijn vel zat. En uh, ja, voel me eigenlijk wel prima. Ben met met dit nummer ben ik ook bij uh, nachtzuster geweest. Uh, Astrid de Jong. Ja, uh, ja, ja. Bij Omroep Max. Snachts. Ja. ja. S nachts. ja. Ja, dat was leuk om, om mee te maken. Want ik, je kan bij dit altijd de vraag stellen. Hè, een nachtprogramma. Ja, ja. Van, uh, als je iets hebt, dan kan een zeg luisteraar kan dan een antwoord geven. En ik zeg zo tegen iemand van... Hè, waarom is een lampje altijd rood in de studio? Hè? Jullie hebben hier toevallig geen lampjes, hè, zie ik. Nee. Uh, nou, hebben we wel, maar... Als je praat, hè, zeg maar. Nou, ja, als een lampje je... branden. En, en meestal is het van... Uh, hey, je mag niet praten, begroen moet groen zijn, hè, ja. dacht ik dan. Ja. Nou, toen zei je als lid van uh, kom maar naar de studio, dan kan je de vraag stellen, stellen en gelijk prima draaien. Dus dat was wel ja. fantastisch op Radio 1. Dus. Nou ja, dat is prima toch? Zeker. Prima. <laughs> hey, en uh, ja, wat, wat, wat, uh, uh, wat zijn jouw toekomstplannen? Uh, wat, uh, wat, wat, wat, uh, ben je ergens mee bezig? Uh, gaat er iets komen wat, uh, wat wij totaal niet verwachten? Nee hoor, voorlopig niet hoor. Nee, gewoon lekker doorgaan. Ik hoop dat... Ik heb nog een vrij lege agenda. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus mensen kunnen me altijd boeken. Als je zegt van dit was dat laat iedereen. Dat kan ik wel in de kroeg gebruiken. Zo'n feestnummer. Dan kan je me altijd boeken op www.etwinkeljauw.com Zal ik straks nog wel een keer halen. Want we zijn nog vroeger uitzendingen. Kaljauwen natuurlijk met K. En dan gewoon A-L-J-O-U-W. Ja, klopt. Dan... Mensen, volgens mij ook op YouTube kunnen ze dat. Uh... Alle clips kun je zien. Ja, ja. Uh, we hebben natuurlijk ook nog een download. Uh, iedereen kan, ons, uh, kan mij downloaden. Ja. Dus, uh... Nee, dat is prima. We gaan hem even draaien. Prima. Doen we. Zeker. <laughs> en hoe je je voelt. Het is heel bijzonder, zo'n heerlijk gevoel. Maar je moet er niet mee spelen, want het gaat zo weer voorbij. Je moet het oparmen, het is net als een kind. Op zoek naar een plekje en dat ik zich dan bindt. Nou, wat heb ik nu gevonden, want mijn Prima. He? Zo, wat een gezelligheid, hè. Ja, deze toch? zender. Zo. Ja, in een gezelligheid hier. He. Altijd, hè, bij jou, hè. zeker. Hé. Hey, en toen, en ik voel me prima. 2016. Ja. Dan gingen we naar 2017. Stapel. En toen he? werden ze allemaal stapelgek. Ja. <laughs> Hoe kwam dat? Ja, ook weer een, een, een vrolijk nummertje geschreven door Emiel. Ja. En uh, ja, uh, een beetje een liedje naar alle dames... met uh, ja, de, in mijn geval een blauwe ogen. Net rest hoe okay. de bruine ogen zijn. Ja. Waar ik gek op ben. Anders kan je natuurlijk de andere helft weer. En ik dan. <laughs> <laughs> zeg maar. Dus uh, ja, uh, een voor, liedje voor alle meiden. Zeg maar, alle dames. Oké, okay. dus, uh, nou dan gaan we die dadelijk eventjes draaien. Maar eerst doen we eventjes een nummertje van uh, Henk Dame. Die kun je ook vast, vast Zeker, dan. ja. Ook een gezellig nummer. Ja, laat me alleen...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 Ja, een bekend, ja, eh, bekend nummer van Hazes, toch? Ja, ja dat is inderdaad een, een hele bekende eh, ja van Hazes. Inderdaad, de, de Hazes senior, zo, ja, ja, mooi hoor. Hey, ja, hey, um, hey, ik, ik heb net even gevraagd uh, tussen zo'n buitere uitzending om, uh, van wat vind jij mooi. En uh, jij bent uh, gekomen op uh, Vianney. Ja. Frans verzanger. Ja, wat, wat, wat heb jij daarmee met, met, met Frans? Uh, nou, ik reed in, in, in mijn auto, vroeg uh, voor mijn werk in ja. Brussel. Heel rustig. Zon komt net op. En dan hoorde ik eigenlijk een nummer die we nou dadelijk niet uh, doen, want dat is een heel rustig nummer. Ik denk, het is mooi weer, we moet een beetje up -tempo zijn. Ja. En dan hoorde ik nummer Pala. En ik denk, Pala, Pala, een leuk nummertje bleef in mijn hoofd hangen. Dus ik, uh, ja, maar Frans was nog niet, die is nog niet zo goed. Dus ik schrijf op Pala en ik denk, ga opzoeken, ik kom er niet achter. Maar hij bleek pas laat te zijn met de S. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, zo ben ik bij uh, Vianney gekomen. Oké. Okay, ik, uh, ik vind hem leuk. Het is een soort Frans uh, Ed Sheeran. Ja, het, het is het, je houdt van Franse chansons? Uh, nou, laatst, uh, ik ben voor mijn werk dit jaar dan nog uh, drie weken in Frankrijk geweest. En ja, uh, ja dan, dan ga ik het helemaal volgen. Ja, ik vind Vianney wel uh, een goede zanger. Oké. Okay. Nou, we hebben er eentje genomen. En... Uh, die is getiteld Aliès Rasté. Aliès Rasté, ja. Luister maar ooit zelf. Oké, we gaan het rijden nee. <laughs> je, je kan het beter afkondigen dadelijk. J'ai les souvenirs qui tous et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce, on m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école Toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi faire au mieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, t'es een Je me rêve des éléphants, me voilà devenu moineau On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau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 zo, daar devenir we weer. En uh, niet te veel gezegd, hè, Wat nee, leuke muziek. Nee, het, he? is, uh, het is een lekkere uh, ja, uh, meedeiner eigenlijk. Ja, ja. Zomers uh, klanken eigenlijk. En die uh, is heel bekend in Frankrijk. Ja. Nou ja, waarschijnlijk ook uh, denk ja. ik toch wel een beetje. Uh, de Belgische Franse kant, uh, Waarom niet? Ja. Ja, uh, ja, ja, klopt. Hey. Even kijken hoor, ik heb, uh, prima hadden we gehad. En uh, ik heb natuurlijk uh, Stapelgek. Hè? Die, had ik, uh, die heb ik hier voor me staan. Wat kun je daar nog over, over vertellen? Of wat, uh, wat kun je daar nog over kwijt? Uh, ja, even kijken hoor. Die clip die hebben wij. Moet ik even denken, ook wel gehad hè? Ja, ik word ook oud hoor. Even kijken ja, hoor. Dat is in 2017 inderdaad, ja. ja. Welke clip hadden we daar <laughs> nou bij? Even denken. Uh, ik voel me stapel gek. Oh, dat was op de Ginkelse Heide. Ja, ik heb hem oh, weer. Okay, okay. Het <laughs> is ook warm. Ja, ja de, de, de Ginkelste Heide hebben we de clip opgenomen. Uh, de, de, ja, ja. Met zo'n drone helemaal van bovenaf. Oké. Okay. Uh, ja, was echt, wel mooi. Uh, echt met de drone uh, ja. bezig geweest? Ja. Lekker naar boven kijken en een beetje zwaaien. Ja. <laughs> naja, dat zie je <laughs> niet de clip. Maar in ieder geval, ja, uh, ook een heel mooie clip geworden. Oké. Okay. Ik denk, uh, dat we die ook maar even gaan draaien. Want we gaan zo uh, ook nog eventjes bellen naar Spanje natuurlijk. Naar Free, Free en... Uh, moeten we ook een beetje tijd voor maken. Stapelgek, Edwin jou. Ik zoek nog naar de woorden die ik je zeggen wil, maar ik vind ze niet. Maar ik...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 Op jou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 Apelgek. Ja, ja. Polonaise even, in de studio. Nou, Polonaise Zeker. <laughs> hey, ja, Polonaise-Hollandaise. Hey, Zeker. Hé, je bent warm of die? Zeker, jullie ja, ook hè? Ja, jij ook, hè? Ja, ja. <laughs> Kijk, ik, ik ga zo eventjes de Ergo erbij halen. Ja. Dat is ook wel eens lekker. Ik heb even water gepakt ja, toch? jij moest ja, niet hè? Nee, nee, nee. Nog, nog even niet. Oh. Nee, ik heb nog genoeg volg bij me. <laughs> Hoe waar dan? Ja, ja, ja, ja, ja dat vertel ik niet. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, ik, ik ben nog maar net terug. Hè, dus. Maar we dus hebben hier uh, hmm. nu een uh, nieuw biertje. Hier, hier, ja, hè? ja, ja, ja nou, de, pit, de pitse bier. Wat zeg je? De pitbier. bier. Oh. Een pit biertje. <laughs> ik ga geen reclame maken, maar wat zeg je dan allemaal? <laughs> hela, hela, ho! Ja. Nee? Hey, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje aangekomen. Dat, dat kunnen we even kijken. Ja, gezien de tijd, ja, dat gaat, gaat nog wel lukken. Hele, hele ho. Ja, een ja. feestknaller, een oorworm. Ja. Uh, eentje die moet blijven hangen in de oren. Net zoals die vorige nummers van mij. Ja. Maar dit is er weer eentje. En dan, uh, ja, een beetje de zomers. Ja, het, ene zegt, het is een zomersnummer. nummer. Ja, het is net wat je er zelf van, uh, van vindt. Ja. Nou ja, in ieder geval, als we naar buiten kijken, dan uh, lijkt het wel zomer. Dat werkt morgen, uh, ja, wordt het sowieso nog warmer. Zeker, zeker. Dus, uh, Zitten hier ja. nog mensen morgen, of niet? Uh, <laughs> ja, alles goed is wel. Nou, ja ja ja aan ja. nou, ja, bijna iedere zitten er wel wat, uh, wat mensen ja, netjes hoor dus je, het je mag wel wat zwembadje meenemen dan kan die erin <laughs> ja. Ja. Ah, ja, gewoon een voetenbadje <laughs> he, een stoeltje een microfoon ja, erbij ja, ja, dat je komt nou maar goed joh hey, um, Edwin wat, wat, uh, je hebt nog geen optreden staan uh, begrijp ik je ja 14 uh, juni en uh, die is wel in Zeeland en een heel veel ja. mensen zeggen yes bij ons in de buurt maar ja, hij is besloten, dus uh, ja. valt het weer tegen. Oké. Okay. Ze voor de deur gaan. Ja, maar uh, je hebt uh, nog geen open podia uh, nee, ergens uh, nee, in België? Het is, of, uh, het is nog rustig. Uh, wij zijn, ik ben bezig met de City Trail. Dat is in september in Middelburg. Ja. Die hebben al gereageerd. En uh, ja, uh, de agenda is uh, nogmaals leeg. Dus ja. uh, ik ben heel heerlijk. Ik ga niet... Uh, maar, uh, maar kunnen mensen jou wel ergens uh, volgen, je agenda? Ja, dus, zeker. We hebben de website Edwin Caljau, uh, dan kan je naar uh, boekingen. Je kan de agenda zien. En dan zal je zien dat er nog ruimte is. Dus, uh, mocht je mij willen uh, ja, horen en uh, zien. Bij een optreden. Dan, uh, dan ja. Ja, je kan me boeken in ieder geval. Ja, want uh, jouw filmpjes. Uh, de, de, de videoclips. Zeg maar, die, die staan ook op jouw site? Ja, die staan er ook op. Uh, auto Autografie, biografie, discografie. Ja, de biografie maar erop, die eh. moet nog bijgewerkt worden. Want het uh, laatste nummer staat er nog niet bij. Het valt verhaaltje ervan. En zo, dus, uh, ah, okay. Maar alles uh, ja, is dus als actueel. Ja. Oké. Okay. We gaan hem eventjes uh, lekker uh, draaien. En dan gaan we zo nog eventjes bellen met. Uh, met Spanje. Hela, ja. hela, ho! Ja, dat is heel wat anders ja. Ja toch? Nu volop gaf Ik heb in gedachten De smaak van het bier Snel mijn eerste vooraf. I'm not going Hela ho. Ja, party, hè? Dat is, uh, dat is inderdaad een, uh, ja, een flinke party. Uh. <laughs> zeker. ja, ja. dus hey. uh, ja, ik, ik, ga alleen maar, ik blijf even reclame maken. Maar mocht je nou een kroeg hebben en je denkt van ik wil een gezellige feest zangen, dan kan je hem altijd boeken. Kijk naar www.edwinkaljauw.com Nou, dat gaan we zeker doen. Dus, eh... Uh, uh, ja. Ja, ja. Ja, was eventjes uh, ook eigenlijk het thema's... Uh, laatste plaatje, denk ik. Amai, ja. ja, de clip ja, is al ja. opgenomen deels in de studio bij Emiel. Ja, de, uh, de clip is ook online? Ja, en Emiel Hartkamp zie je ook in de, in de clip, de producer. Ah, oké. Okay. Dat is wel uh, ja, speciaal, vind ik. Ja, ja, dat is altijd leuk. En ja. het tweede gedeelte in de clip is uh, opgenomen het Luxor Theater in uh, Arnhem. Daar hebben we even een feestje gebouwd en uh, dat uh, kan je zien. Ja, wat, uh, is nog een uitreiking geweest van de uh, nee. cd? of uh, nee, nee. dat is nog niet gebeurd. Nee, nee. Je, je, Komt dat er wel, of? Die, die gouden, bedoel je? <laughs> ja, nou, ja, dat mag ja, ook. Dat mag ook. <laughs> nee hoor, nee hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik doe geen uh, CD-presentatie, bedoel je? Ja. Nee, nee, ja. Nee, nee. Dat heb ik, uh, ik denk, twee keer gedaan. Uh, eigenlijk doet dat niet meer. Ja? Je hoort ook steeds minder dat dat gebeurt. Dus, uh, nou, ja. ja, het is. Ik weet niet of dat hier nog gebeurt. Ja, hier, ja, ja, ja, zeker wel. Oké, ja, ah, ja, ja. oké. Okay, okay. ja, ja. Nou, nee. Dus uh, ja, hij is gewoon gereleased en uh, je kan het houden, Spotify en uh, iTunes. Overal. Okay. Dus, uh, en je kan natuurlijk uh, ja, vriend worden bij mij via Facebook. Ja, en dan gewoon Edwin Kijou, Facebook. Of? Dat is, uh, ja, dat is uh, de eerste. ik heb er nog twee: Zanger Edwin Kijou. En ik heb nog Facebook, uh, Fanclub Edwin Kijou. Ik moet zelf ook nadenken op de. Ja, ja, ja. Ja, altijd duur dan. Uh, je krijgt zoveel vrienden en ja, je moet eigenlijk een beetje uitwijken. Ja, klopt. Een beetje verdelen over de drie. Ja, ja. ja. <laughs> zoiets. Hey, ik, uh, ik ga even een lekkere nummer draaien. Ook weer een, uh, ja, toch wel een beetje zomers nummer van Nicky Jam. Ik weet niet of je die kent. Nee. Nee, maar misschien als ik moor. Nee, het Hij gaat in ieder geval over. Uh, Haste, hela, moor. Oeh, dat is wel lekker. Kom ja. op, lekker. He? Oh, dat is zoiets. Hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Oye mi mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita, vendale ahí, ahí, moviéndote esos familias, ni por ti idioma ni el país, llamonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle lead, rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas yo no sé. Ik denk dat ik hier ben. wil met u, ik wil met u, ik wil met ik ben met u, ik wil met u, ik wil met u, ik wil met ik wil ik wil met u, ik Y tú me dices que muy loco de a eso mami yo te estoy queriendo. siento algo por ti je ervan, Edwin? Ja, zomers. Hasta ella. Hasta ella het wordt alleen maar warmer ja. hier, ja, toch? <laughs> ja, je, <laughs> hey, ja, nou ja. We, de, de volgende staan we weer klaar, natuurlijk. En dat is uh, Davy uh, blindenvoet En hij heeft het sowieso over de zomer. Dus, nou ja, dat zat sowieso... Uh, het klopt helemaal. We proberen eigenlijk uh, ja, uh, toch verbinding met Spanje te krijgen. Met uh, en Ja, het gaat eventjes uh, nog niet lukken. Maar we gaan ons best doen. Dus uh, tot die tijd eventjes met uh, Davy een blindervoet en uh, ja, de zomer. Er is voorbij, uh, Edwin. Ja, uh, zeker. Ja. <laughs> hebben we goed nieuws, hè? Ja, hebben we goed nieuws, dat, hè? dat is sowieso ja. goed nieuws. Ja, maar we hebben nog weer Ja, Ik wou net zeggen, wat beter nieuws is. We hebben Vree Vree uh, dus uh, Juist. Ja, ook aan de lijn. Het is dus gelukt. Nog net voor de volree. Dat was er dan. Davy, Blindervoet en uh, Zomer. En Vree, Vree het is gelukt. We zijn er. Hallo? Hallo? Oh, Bel even kijken hoor. Nou, uh... hey, Hallo? Hello. Even kijken hoor. Ben je er nog? Zo, is het nu gelukt? Zeker, ik hoor Ja, <laughs> ik hoor je. Hey. <laughs> ja, het is een uh, verbinding met, uh, met, met Spanje. Dat blijkt nog lastiger als het ook had. Ja, dat is Hé, een hele goede middag nog. Ja. Hetzelfde. Ja. We bellen jou naar aanleiding van jouw laatste nieuwe uitgebrachte single. Te laat. Klopt, ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja, het is een leuke plaat geworden. Het is sowieso een beetje de popwereld, zeg maar. De Nederlandse pop. Klopt, ja. Vrijdagje wil ik ook wel echt ingaan met, uh, de, uh, met verdere nummers die ik ga uitbrengen. Ik vind het ja. fijn om met te zingen en uh, ja. ik vind het lekker bij me pas. Dus. Ja, ja. Nee, uh, dit is jouw eerste single, hè? Klopt, het is mijn aller allereerste single. Ja. En uh, je bent woonachtig in Spanje? Ja, ik ben uh, een aantal maanden geleden met mijn ouders naar Spanje geëmigreerd. Ja. Uh, maar ik ben wel van plan om over een jaartje weer terug te komen als ik hier mijn school heb afgemaakt. Okay. Uh, om verder te gaan met muziek en daar meer tijd aan te besteden. Ja, nou ja, en als het dan lukt, dan ga je toch sowieso de hele wereld over. Nee? <laughs> <laughs> toch? Dat zou heel tof zijn. Dat is, dat is in ieder geval de bedoeling, toch? <laughs> ja, dat hoop ik wel. Hey, en uh, ja, hoe, hoe, is eigenlijk, uh, hoe ben je begonnen met zingen eigenlijk? Uh, nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven al bezig met muziek. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik mezelf uh, piano aan leren spelen, ben ik professionele zangles, zangles gaan ja. uh, nemen, sorry. <laughs> ja, dat geeft en, niet. Um, een beetje gitaar leren spelen. En op een gegeven moment ben ik mijn uh, producer tegengekomen, Hans Thomas. Ja. En sinds die zijn we liedjes gaan samen, uh, samen gaan schrijven. En um, ja, vandaar, toen hebben we te laat gegeven. En uh, die vonden we. Uh, um, ...leuk om uit te brengen. Dus... Ja, je, je, je bent in principe een singer-songwriter, hè? Ja, klopt. Ja. Ik schrijf zelf, inderdaad, met handsen. Dus ja. superleuk. Ja. Hey, en uh, ja, wat, wat zijn jouw uh, toekomstverwachtingen eigenlijk? Uh, nou, uh, ik ben van plan om dit jaar nog één of twee singles uit te gaan brengen. Ja. Ik zit hier natuurlijk op school en dat maak ik af. Maar over een jaar heb ik meer tijd voor de muziek. En uh, dan lijkt het me bijvoorbeeld echt heel tof om... Uh, een EP of een album te gaan maken, Nederlandstalig, in het stelt wat we nu aan het doen ben. Ja, wel in de popmuziek. Ja, wel in ja. de popmuziek zeker. Dus ik ga heel erg mijn best om dat voor elkaar te krijgen, maar kom er komen in ieder geval genoeg leeft, leuk, leuke dingen aan. Tenminste, wij noemen het dan de nederpop, hè? Ja, klopt, inderdaad. En hey, wat voor studie doe je hiernaast? Uh, nou, ik zit hier gewoon op een internationale school. Ja. Dus ik doe gewoon nog de middelbare school, die maak ik hier af. Ja. En ehm... Uh... Ja, dan ga ik in Nederland waarschijnlijk een volgende opleiding doen, maar ik weet nog niet wat. Oké, okay. dus dat is nog een verrassing. Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, ik denk dat we hem nog eventjes uh, moeten gaan draaien. Waar kunnen mensen jou eigenlijk uh, volgen? Um, ze kunnen gewoon naar mijn site gaan, schreefrit.nl. En daar staan alle links naar mijn social media. Dus... Oké, okay. dus ook uh, ja, inderdaad uh, Instagram, uh, Facebook ja. en uh, ja. nou, op YouTube je uh, ben ook gewoon te zien. Ja, ja, ik heb een clip voor te laat. Dus die kunnen jullie ook allemaal bekijken. Maar dat staat allemaal op de site. Facebook. Ja, oké. Okay. Ja, wat, uh, uh, wat, je hebt al eens een keertje wat eerder uitgebracht. Of uh, buiten de cd, zeg maar, uh, heb je nog uh, filmpjes uh, op YouTube uh, geplaatst? Uh, dat heb ik ooit wel gedaan. Maar die zijn er volgens mij al lang weer vanaf. Dus ik denk dat het uh, tot nu gewoon voor nu alleen maar clips te zien is op YouTube. Ah, oké. Okay. Nou, dan kijken we uit in ieder geval naar je volgende zin, ja, dus ik ook. En uh, ja, wie weet ook, uh, misschien volgend jaar uh, hier, als je weer in Nederland bent, uh, ook in de studio. Dat vind ik super gezellig. Ja, dat lijkt me heel gezellig. En, uh, ja, in ieder geval, we gaan de, deze plaat nog eventjes beluisteren voor uh, de, de klokken van 6 uur. Voor het nieuws van 6 uur. Super En dan. Uh, Dank jullie wel. Wens ik jou nog heel veel succes. Dank jullie wel. En eigenlijk tot gauw. Ja. Dat komt goed. Oké. Okay. Het super tof dat jullie in die uitzending mocht komen. Ja, graag gedaan. En uh, ja, hopen, hopen dat uh, de, de volgende single zich uh, niet heel lang uh, op zich laat wachten. Nee, dat komt, dat komt nog aan het eind van deze zomer. Dus, uh... Oké. Okay. En uh, een klein tipje van de sluier. Wordt het een zomersnummer? Of... Uh, ja, best wel, ja. Oké. Okay. <laughs> Dan doen we. <laughs> we blijven je volgen. Dankjewel. Oké. Okay. Heel leuk. Hey, groetjes daar. Ja, komt goed. En we spreken elkaar weer. Ja, leuk, gezellig. Groetjes. Doei doeg. Doei doeg. Doei vree vree. vree vree. En te laat. Ja, het, het ging... Uh, ja, de knopjes... Uh, ik weet het niet. Uh, het, uh, we gaan gewoon draaien. Te laat. Vree vree. Nou, daar ben ik. pleefd ik heb je alles al Start this over, this over van uh, 6 uur, ik zou zeggen. Tot zo'n 2 uur. VV is dit. En uh, te laat. Prachtig nummer. Me. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot 7 uur. En het hele het voor je. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...